De Griekse burgers hebben grote moeite met de bezuinigingen... omdat ze vinden dat ze de dupe zijn geworden... van corrupte politici en graaiende bankiers. Door een ongeluk is de Botlek-tunnel richting Europoort dicht. Een man werd op de A15-net voor de tunnel aangereden... door meerdere vrachtwagens. Hij is omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond half zes... maar de weg is vanwege het politieonderzoek nog niet vrijgegeven. Het verkeer wordt omgeleid via de Botlekbrug, maar daar is maar één rijstrook beschikbaar.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 Bij het ongeluk kwam ook een Nederlander om. Het vliegtuig stortte maandagavond laat neer... in de buurt van de stad Petrozavodsk in het noordwesten van Rusland. De Tupolev kwam in dichte mist neer op een snelweg vlak voor de landingsbaan. In de Verenigde Staten is het Pentagon na jaren renoveren eindelijk af. De werkzaamheden hebben 17 jaar in beslag genomen. Volgens de krant The Washington Post duurde het zo lang... omdat het werk in het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger gewoon doorging. Met de terreuraanslag op 11 september 2001 werd bovendien een gerenoveerd gedeelte verwoest. Pentagon is vleugel voor vleugel opnieuw opgebouwd. Dat kostte in totaal zo'n 4,5 miljard dollar. Zo zijn er nu liften, een restaurant en een nieuw computernetwerk. Omdat de renovatie 17 jaar duurde, zijn veel technische onderdelen inmiddels opnieuw vervangen. Nederlands elftal heeft op het WK voetbal tot 17 jaar gelijk gespeeld tegen Noord-Korea. De eerste wedstrijd in Mexico werd verloren.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 ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 93 kilometer file... de meeste vertraging bij Rotterdam. Ik begin met de A10, de ring oost richting Amersfoort. Daar staat tussen Kadoule en de Zeeburger -tunnel 5 kilometer. Bij de Zeeburger -tunnel is de reisrook nog dicht... vanwege spoedreparatie. Een keer naar het zuiden kan het beste omrijden... via de westkant van Amsterdam, via de Koentunnel. Van de problemen bij Rotterdam... er is vanochtend vroeg een ernstige aanrijding geweest... op de A15 Rotterdam richting Europort. Vanwege technisch onderzoek naar die aanrijding... is de Botlektunnel nog steeds dicht verkeer kan omrijden via de Botlekbrug. Inmiddels vanaf Knopend Ridderkerk tot aan Hoogvliet 16 kilometer file. Ook de andere wegen rondom Rotterdam lopen aardig vast. Zoals de A20-hoek van Holland richting Gouda vanaf Maasdijk tot aan Vlaardingen 7 kilometer. Aansluitende A4 richting Hoogvliet voor Knopend Benelux 5 kilometer. Een vrachtwagen stil komen te staan op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Zevenberg en standaard buiten 3 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht.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 Een Karo Detective kijken en zelf actief online deelnemen? Dat kan met de nieuwe spannende detective Case Sensitive. Terwijl u kijkt, geeft u aan wie de dader is en krijgt u extra informatie. Karo Detective maand, vanavond met Case Sensitive. Om half tien op Nederland 1 en via karo.nl slash detectives. Moet je pr hermen met die Amsterdam bakfiets. Made in Holland. Delivered by TNT Express.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen en weer een campagne om een orgaandonatie te, te stimuleren. In sommige gemeenten zijn er nog nauwelijks donoren. Op andere plaatsen stelt bijna iedereen de organen beschikbaar. De Grieken dan, die snakken naar geld, maar dat krijgen ze zomaar niet. Hoogleraar Ivo Arnold spreken we daar zo over. In ieder geval is er sinds afgelopen nacht aan één voorwaarde voldaan. Ja, want uh, de Griekse premier Papandreou heeft het vertrouwen in zijn nieuwe regering binnen. Maar ja, nu komt het erop aan om in de komende Griekse economie uh, de ondergang van de ondergang te redden. Cosmonect Corny Keese, Corny, welke stappen moeten er de komende weken worden genomen om het faillissement van Griekenland te voorkomen? Nou, de komende week al. premier, Papandreou en de ministerraad komen vandaag al bijeen... om over het nieuwe pakket bezuinigingen en privatiseringen te praten. Daar moet overeenstemming over komen. En moet het wetsvoorstel moet met spoed in het volledige parlement worden gepresenteerd. Want volgende week, in ieder geval voor 3 juli, moet daarover worden, worden gestemd. Want daar hangt het verstrekken van de vijfde tranche van de noodhulp van het IMF... en de Europese Unie vanaf... En die 12 miljard euro heeft pap hard nodig. Nou, in ieder geval heeft hij dan de overwinning afgelopen nacht binnengehaald. Weliswaar met de hakken over de sloot. Wat, wat uh, de, de schrijven de Grie kranten in Griekenland, Connie, uh, vanochtend? Ja, ze schrijven natuurlijk uitgebreid over de debatten en de stemming... maar hebben ook al wel wat politieke commentaar. Een linkse krant zegt... Papandreou heeft het gered, maar de onrust is niet weggenomen. Parlementsleden van de Socialistische Partij zullen onder grote druk worden gezet... om het zware bezuinigingspakket te accepteren. Een meer conservatieve krant schetst een somber beeld van het politieke toneel hier in Griekenland. Nog de Socialistische Partij van Papandreou, zegt de krant... Nog... De conservatieven, onder oppositieleider Samaras... lijken te begrijpen waar Griekenland staat. De conservatieven willen met hun voortdurende oppositie politieke punten scoren. En de socialisten denken dat ze sommige zware bezuinigingen nog kunnen tegenhouden... om de steun van de achterban te behouden. En een derde krant zegt... Premier Papandreou staat nog overeind, maar meer door geluk... dan door leiderschap of slimme strategie. Hmm, Gisteravond waren er voor en na de stemming weer demonstraties... Hè, en relletjes bij het parlementsgebouw. Um, hoe zal dat zijn, Corny, de komende weken... als die bezuinigingen steeds dichterbij komen? Nou, Die protesten gaan door. Uh, de beweging van boze burgers, die al wekenlang voor het parlement staan... Uh, heeft laten weten dat ze uh, dat we daar blijven uh, komen... Voor volgende week maandag en dinsdag hebben de vakbonden 24 uur staking uitgeroepen. En de vakbond van het elektriciteitsbedrijf heeft aangekondigd dat ze doorgaan uh, met hun, hun stakingen en acties... uit protest tegen de privatisering van het bedrijf. Uh, vanochtend uh, hebben ze aangekondigd dat ze uh, elektriciteit willen gaan afsluiten bij ministeries. Om te beginnen bij het ministerie van uh, Transport, waar vakbondsleden vanaf vanochtend de ingang hebben geblokkeerd. Oké, okay, nou dat wordt nog wat. Corny Keeser, dankjewel. je nou, eerste hoorde is daar nu genomen. De eerste hoorde richting die extra noodsteun. gaan we over doorpraten met hoogleraar monetaire economie, Ivo Arnold. Meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Hoorde het je al zeggen, um, het is er dan door. De steun is er dan voor de regering. Maar er wordt nog steeds politiek bedreven. En aan uh, de andere kant probeert men toch ook de kiezers toch nog te paaien. Zal dit wel voldoende vertrouwen geven aan de financiële markt? Nou, de financiële markten die, uh, hebben eigenlijk dit al ingeprijsd. Dus de euro was uh, gisteren al iets sterker. Um, maar ik, ik, ik vind het uitermate zwak wat er nu gebeurt. Wat je ziet is dat er binnen Griekenland toch weinig solidariteit is. Terwijl men wel solidariteit verwacht van de Europese Unie. En uh, dat is in andere landen anders zoals Ierland en Portugal. Daar heeft men toch meer het gevoel van samen de schouders eronder. Hadden zij een duidelijker signaal gegeven als inderdaad met, met bijvoorbeeld een, een kabinet of een regering van nationale eenheid waren gekomen met iedereen erachter? Ja, ik denk het wel. Zeker als de oppositie nu nog meegestemd... dan was dat een beter signaal geweest. Is dit de ploeg die die enorme bezuiniging kan doorvoeren? Wat voor gevoel heeft u daarbij? Nou, theoretisch, zolang die ook uh, de Socialistische Partij, in eenheid blijft... en blijft voorstemmen voor alle plannen... Ja, want dat is Papandreou uh, wel gelukt, hè, Om de eenheid ja, in ieder geval binnen zijn eigen precies, partij dat, te behouden. Dat, te dat is een minimumvoorwaarde. En uh, op dit moment is het politiek niet gunstig voor die partij om uh, de belder bij neer te leggen. Want dan worden ze afgestraft in de verkiezingen. Dus mijn hoop is dat met deze minimale basis ze ook alle hervormingen gaan doorvoeren. Maar dan moet je wel een hele grote optimist zijn tegenwoordig. Maar ja, ik wou zeggen, want daar klinkt ook heel veel wantrouwen in door... Ja, het is een hele lange weg die ze te gaan hebben. En gisteren was het eerste stapje, dus uh, uh, laten we wel hopen dat ze die weg blijven bewandelen. Nou, zijn er zijn allerlei uh, bewegingen ook aan de zijlijn. EU wil nu een stresstest voor 91 banken die geld hebben uitstaan in Griekenland. Ze zouden dan de boeken moeten openen en inzicht verschaffen in hoeverre zij Griekse staatspapieren hebben. Is dat nog een zaak van belang, vindt u? Ik, ik denk het wel. Kijk, vorig jaar is ook zo'n stresstest uitgevoerd. Toen hebben ze wel openheid verschaft over de Griekse schulden en andere schulden die bij de banken zitten. Maar toen hebben ze gezegd, we testen niet die banken op de allergrootste stressfactor. En dat is die Griekse schuld en die andere schuld. Ja. Wat de EU, EU nu zegt is, nou dat moeten we wel doen. Ze moeten rekening gaan houden met eventuele verliezen op Griekse en andere staatsschuld. Daarmee maken ze die stresstest een stuk realistischer. Ja. En dan het IMF, dat trekt aan de bel en zegt... Uh, jullie moeten wel opschieten, want anders dan, uh, houden wij die tranche... van nog 12 miljard uh, voorlopig achter de hand. En dat kan Griekenland eigenlijk niet hebben. Wat vindt u van die opstelling van het IMF? Ja, dat, die zwabbert een beetje. Eerst zeiden ze, uh, we moeten een volledig pakket hebben. Ook voor na het eerste pakket. Dus een tweede hulppakket van 100, 100 miljard. Voordat wij de 12 miljard vrijgeven. Toen zeiden ze, dat is misschien toch niet nodig. En nu zeggen ze, het is toch wel weer nodig. Um, ja, het is een kwestie van de druk opvoeren, denk ik. Omdat het IMF ook graag ziet dat de Europese leiders hier knoppen doorhakken. Uh, een druk opvoeren richting uh, bijvoorbeeld de minister De Jager. Ze zeggen eigenlijk, uh, De Jager, niet zo lang zeuren. Over de brug met die steun. Ja, en ze zeggen tegen de EU zoek een oplossing en ga niet te lang doorzeuren over die private sector bijdrage. Er moet gewoon een tweede pakket komen, want volgend jaar heeft Griekenland geen financiering meer via de EU. Vindt u dat terecht dat de IMF zich zo opstelt, die druk opvoert? Ja, ik denk het wel, want wat je eigenlijk de hele crisis al ziet is dat er weinig daadkracht en besluitvaardigheid is bij de Europese leiders. En dat geeft natuurlijk ontzettend veel onrust in de financiële markten. Ja, ja dat, dat, dat, dat merk je ook dus die... Ja, die steun die moet er dus gewoon komen. Hoe je er ook over onderhandelt. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat, het, uh, uh, dat de zaak van de private sector bijdragen dat het secundair is. Er moet gewoon een tweede hulppakket komen. En de Grieken moeten de hervormingen doorvoeren. En als de banken een beetje willen bijdragen, vrijwillig... nou, dan is dat fijn. Uh, maar dat zou geen voorwaarde moeten zijn, denk ik. Goed. Hartelijk dank voor uw commentaar. Hoogleraar Monetaire Economie, Ivo Arnold. De bal leek te verbroederen in Groot-Brittannië. Er zou één Brits elftal komen. Maar ja, de Schotten, de Noord-Ieren en ook de Welshmen hebben daar geen zin in. Hoort u zo meer over. Is nou Jolanda van der Velde. Hoe is het in Rotterdam in ons spreek, nou, het is dus bar, hoor, daar. Ik heb net snel even zitten tellen. Ongeveer 50, 60 kilometer staat van het uh, totaal van 96 kilometer rondom Rotterdam. Het goede nieuws is net dat die botlektunnel vrijgegeven is... op de A15 van Gorkum naar Europort... Maar ja, er staat nog behoorlijk wat verkeer vast. Op die A15 zelf tussen knooppunt Ridderkerk en Hoogvliet 16 kilometer. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda voor het knooppunt Ketelplein 6 kilometer. Als je dan al verder gaat via de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... staat voor knooppunt Benelux 5 kilometer. En kom je vanuit Gouda naar Hoek van Holland... op de A20, daar staat tussen de knooppunt Terbrechtseplein en Ketelplein 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, De euro zit uh, toch wel in een crisis. Er is nog wel één plaats waar de euro nog wel rolt. En dat is in Utrecht bij Joris van der Kerkhof. Ja, duizenden euro's per, per uur. Wat was het? 700 euro per minuut. Dus reken maar uit hoeveel er dan per uur uit kunnen komen. Dat is de ene kant van het gebouw. En de andere kant van het gebouw is het, het Geldmuseum. Het eeuwig geld, 100 jaar muntgebouw, 1000 jaar muntslag. Vanwege 100 jaar muntgebouw wordt er vandaag een, een nieuwe munt uh, geslagen... Uh, door de koningin, dat is om drie uur. Uh, naar aanleiding van dat feit, ja, u maakt al meteen een beweging... dat ze met de hand erop slaat, maar het is gewoon met een apparaat... Hè? Het is zelfs een, een werknemer van de munt die op een knop drukt. En dat zet dus de muntslag in werking. De koningin zelf die hoeft alleen maar toe te kijken. U werkt bij het museum, u hebt een tentoonstelling ingericht over, over 100 jaar uh, muntgebouw. U bent socioloog, werkt ook bij het museum. Zullen we naar de eerste verdieping lopen? Dan horen we ook een beetje, dan horen we echt een beetje van hoe dit gebouw uh, klinkt uh, in ieder geval. Als het over munten gaat, uh, jullie kwamen net al naar boven gelopen, al discussierend uh, over Griekenland. Volgens mij zitten er in jullie meteen ook twee uh, ideeën over hoe het verder moet met Griekenland gebakken. Ik ga op een draad staan. En dat betekent dat mijn koptelefoon afvalt. Zo onhandig ben ik nou. Die ontzettend lange draad. Die doen we even anders. Goed. Zo onhandig als de Griekse overheid euh, waarschijnlijk. Uh, u vindt uh, wat over Griekenland? Nou, ik weet niet of die overheid zo onhandig is geweest. Ze komen er wel beter uit dan wij. Misschien hebben ze het zelfs heel goed gespeeld. Nee, maar je bent natuurlijk geneigd in de kwestie Griekenland... om te denken in termen van rechtvaardigheid. Hè? En dat is natuurlijk niet waar onze landseconomie mee gebaat is. Die is erbij gebaat om te kijken hoe we nu zo financieel... zo voordelig mogelijk uit de situatie kunnen komen. Ja. En u denkt van, uh, laat die Grieken nou toch eens even met rust. Uh, geef ze een hoop geld, komt het verder allemaal wel goed? Geef ze in ieder geval de kans om, uh, om uh, economisch... Uh beter voor te komen staan. He, uh, je, je, je kan er uh, geld in pompen... maar als je uh, dat gepaard laat gaan met uiterst strenge maatregelen... dan ontnemen je ze de kans om er bovenop te komen. Dat is mijn mening. Hoe ging het in 1893? 1893 is een soortgelijke situatie. Toen heeft Griekenland ook de uh, uitgaven niet naar de inkomsten gezet... en toen is het land daadwerkelijk bankroet gegaan. Uh, maar dat toch weer bovenop gekomen. Hebben wij dat ook gedaan? Uh, gedeeltelijk is daar, is daar ook over uh, Europese garantie gekomen om een aantal schulden af te betalen. Maar dat heeft wel tot gevolgen gehad dat in 1898 in Griekenland echt onder curatele werd gesteld. Dat het, uh, het land uh, onder toezicht van een commissie, een Europese commissie, werd gesteld. Rusland, Frankrijk, Duitsland zaten erbij. En uh, alle inkomsten uit bijvoorbeeld invoerrechten en. Een aantal andere zaken. Die werden dus door die commissie uitbetaald... aan degene aan wie Griekenland schuld had. Ja. U bent er jaloers op, hè, die Grieken? Uh, de, de financiële frivoliteit, ja. Uh, wij, wij kijken wel eens uh, uh, jaloers naar de Belgen... Hè? Die, uh, die het niet zo nauw nemen. Ja, gezellig volk, hè. lekker uh, slempen... En, uh, en, en bij de Grieken lekker in de zon liggen... en uh, vroeg met pensioen. En de katholieken? Uh, uh, nou ja, er de, uh, de wordt... België dus is natuurlijk ook een katholiek land. Hè? En van Nederland wordt ook altijd gezegd dat de katholieken, die financiële frivoliteit dat, dat uh, ingebakken zit bij, bij de katholiek in tegenstelling. dat er uh, geen katholieke minister van Financiën is dan. Uh, nou, er zijn ook al uh, sociologen die zeggen dat zelfs de katholieken in Nederland Calvinistisch zijn. Dus. Oké, okay, nou ja, we hebben het niet eens gehad over, over 100 jaar muntgebouw. Maar daar kunnen we het misschien straks ook nog over hebben. En daar dan ook weer een link leggen met de actualiteit. Kunnen we een beetje doorlopen? Komen we in de stelkamer? En in die stelkamer gaan we straks verder praten. O, sla ik met de deur weer ergens tegenaan. Echt een onhandige dag. <lacht>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 Maar hoe komt dat? Geen flauw idee. Zijn golonaren zo vrijgevend? Jazeker, daar wel. Wij geven gewoon overal aan. Ge ik geef ook heel veel bloed, om de dagen. Ja. Bent u ook orgaandonor? Ja, ook. Is, Is dat een bewuste keuze geweest? Bewuste keuze geweest, ja. ja. Of ik het ben? Ik ben het niet. Ik heb uh, bloeddonor ben ik geweest, maar dan mag ik, niet meer ge ik mag geen bloed meer geven. Nee. En dat medisch hartig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 Nu is Goorle koploper, maar Brabant in zijn geheel is sowieso al koploper... als het gaat om het aantal orgaandonaties. Verbaast u dat? Nou nee, het blijft een katholieke. Naast de liefde. Ja, naast de liefde, hè? Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, een fijne dag. En ik hoop dat u nog heel lang van uw eigen orgaan ik, ik mag genieten. Dat, dat hoop ik ook. Ja. Succes verder, hè? Dank u wel. De mensen op straat hebben dus eigenlijk geen idee waar het door komt. Dus ben ik nu in het gemeentehuis van Goorle... bij de burgemeester, mevrouw Rijsdorp.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 Ja, meer uh, over deze donorencampagne. De nieuwe campagne vindt u op onze website nos.nl. De reportage was van Paul Sonders. Vijf en half negen. Een historische overeenkomst, zo noemde het Brits Olympisch Comité het. Voor het eerst in een halve eeuw zou Groot-Brittannië... de Olympische Spelen volgend jaar uitkomen... met één gezamenlijk Brits voetbalteam zou. Want in Schotland, Noord-Ierland en Wales zijn ze nu boos. Ze ontkennen daar elke overeenkomst over dit plan. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, wat is er aan de hand? Ja, een typisch Brits probleem. En dat eigenlijk al speelt vanaf het moment dat Londen de Spelen kreeg toegewezen. Ja, omdat Londen dus de plek is van die Spelen... zijn de Britten automatisch geplaatst voor het uh, Olympisch voetbaltoernooi. Alleen, er is niet zoiets als een Brits voetbalteam. Zoals je weet doen uh, met het WK en EK altijd vier Britse teams mee. Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland... Er is, zoals je al zei, wel eens een Brits team geweest. Dat was voor het laatste 1960. En het Britse Olympisch Comité vond het wel raar als er ook dit keer uh, geen Olympisch team zou meedoen. Dus het was heel stevig aan de lobby geslagen. En gisteren kwam dan de triomfantelijke mededeling dat er een historisch akkoord was bereikt tussen de vier bonden. Uh, dat er zo'n team zou komen, dat alle vier de bonden ook spelers zouden leveren. Wat meteen leidt tot woedende reacties uit Schotland, Wales en Noord-Ierland. En die zeggen: er is helemaal geen akkoord. Hmm, dat is apart. Waar komt die onduidelijkheid vandaan? Eigenlijk is er helemaal geen onduidelijkheid, want oh. vanaf begin af aan zijn de drie kleine bonden tegen de vorming van een Olympisch team geweest. Zij zijn, zij zijn bang dat dit een soort van precedent schept voor het WK en EK. Met andere woorden, dat er straks voor alle voetbaltoernooien maar één Brits team komt. Nou, Zo'n team zou natuurlijk gedomineerd worden uh, door Engeland, omdat daar de meeste topspelers vandaan komen... FIFA heeft altijd gezegd, maken jullie er geen zorgen... wij beschouwen dit niet als een precedent. Dat hebben ze ook op zwart op wit gezet. Keer op keer is dat ze duidelijk gemaakt. Maar ja, het, het kan de kleine bonden niet overtuigen. Uh, het Britse comité zegt ook dat er overleg is geweest tussen de vier bonden... en dat daar dan dit akkoord zou zijn uit voortgevloeid. Nou, de drie kleine bonden ontkennen dat, dat er enig overleg is geweest. En vandaar dus ook die woedende reactie. Ja, het ziet er wel slecht uit, dus nu gaat het er nog wel komen, denk je? Misschien wel, maar dan zonder de deelname van de drie kleine broeders. Uh, dit is ja, altijd zo'n gevoelig thema geweest in Wales, Schotland en Noord-Ierland. En als je ook de brief leest van het Britse Olympische Comité... over dat zogenaamde historische akkoord... dan staat bijvoorbeeld in dat de Engelse voetbalbond het voortouw zou nemen... dat hij de spelers zou kiezen. Ja, en dat is nou net de angst van de drie andere voetbalbonden... dat Engeland zou domineren. En zo'n brief zal dat hun verzet alleen maar harder maken... Wel zeggen ze, we hebben er geen bezwaar tegen als de Engelse voetbalbond een Brits team vormt, maar dan ja. wel zonder ons. Dus het is aan de Engelsen om nu uh, de knoop door te hakken. Oké, okay. en die zouden dan dus spelers uit die uh, Britse delen moeten halen dan zonder medewerking van de bonden, of zo? Nee, die zouden dan geen uh, spelers uit Wales, Noord-Ierland oh, en Schotland kunnen. Dus dat wordt dan eigenlijk gewoon een Engels voetbalteam ja, met een, met een uh, Britse vlag.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 De meerderheid Grieks parlement steunt Papandreou. En verkeerschaos rond Rotterdam. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorot Meegens. De regering Papandreou heeft een vertrouwensstemming in het Griekse parlement overleefd. De meerderheid van het parlement steunt de regering. Ook de bezuinigingsplannen zijn goedgekeurd. 155 stemmen.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 Papandreou zei nog eens dat de Grieken de broekrie moeten aanhalen. In de Griekse kranten natuurlijk veel aandacht... voor de overwinning van Papandreou. correspondent Connie Keese. Een linkse krant zegt Papandreou heeft het gered... maar de onrust is niet weggenomen. Een meer conservatieve krant schetst een somber beeld... van het politieke toneel hier in Griekenland. Nog de socialistische partij van Papandreou zegt de krant. Nog de conservatieven lijken te begrijpen waar Griekenland staat. En een derde krant zegt...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 Hoe dat gebeurd is, dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken. We weten dat er een auto geparkeerd stond langs de snelweg... dus mogelijk is er sprake van een noodlottig ongeval. Maar het kan ook zijn dat deze meneer er zelf voor gekozen heeft. De botlektunnel was een tijdje afgesloten... maar inmiddels in ieder geval deels weer open voor het verkeer. Misschien wel helemaal. Zometeen meer hierover in de verkeersinformatie van de ANWB. De problemen binnen de FNV over het pensioenakkoord blijven zich opstapelen. Na FNV-bondgenoten heeft nu ook de advocabo flinke kritiek op het akkoord. Voorzitter Snoei vindt dat de risico's vooral bij de werknemers liggen. En dat is onaanvaardbaar voor de bond. Desondanks blijft minister Kamp van Sociale Zaken positief over het akkoord. En denkt hij niet dat de FNV-leden het zullen afkeuren.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 Het betekent allemaal overigens niet dat ze het met een negatief advies aan de leden zullen voorleggen. De bond wil eerst meer duidelijkheid over de zorgpunten. Het was weer onrustig vannacht in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Eh, honderden mensen bekogelden de politie met bakstenen, molotovcocktails cocktails en vuurwerk. En zeker twee mensen raakten gewond toen ze zijn neergeschoten. Ja, Ja, het geluid van onlust in Belfast. De rellen waren in een wijk waar veel katholieken wonen. Die willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij de Republiek Ierland. Nederlandse groenten, die mogen Rusland weer in. Dat heeft staatssecretaris Bleker gisteravond in Nieuwsuur gezegd. We hebben donderdag een week geleden ook het akkoord met Moskou hadden we rond. Toen is Europa aan de bal gekomen. En uh, ik kan u zeggen dat morgen overmorgen de grens open gaat. Rusland stopte de import van Europese groenten naar aanleiding van de EHEC-besmettingen. En dan nog dit: Frank Bosman mag zich Theoloog van het Jaar noemen. De prijs is uh, tijdens de eerste editie van het Theologengala in Amsterdam, dat is een soort boekenbal voor theologen, bekendgemaakt. Ja, en zo ging dat. Volgens het publiek is media- en cultuurtheoloog Bosman... de man die de godsdienstwetenschap het afgelopen jaar het beste en meest spraakmakend naar buiten heeft gebracht. En dit was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er is vandaag opnieuw veel bewolking. Er is kans op buien, maar er zijn ook zeker plaatsen in Nederland waar de zon te zien zal zijn. Nou, op dit moment schijnt vooral in het noorden en noordwesten de zon. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en valt hier en daar een klein beetje regen. De actuele temperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Nou, vanochtend blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en met name in het zuidoosten is kans op een bui. Vanmiddag neemt geleidelijk in het binnenland de kans op buien verder toe. In het noorden en noordwesten zien we nog geregeld de zon. Het wordt zo'n 18 graden aan zee tot 20 in het oosten van het land. Dan de wind. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, zo'n windkracht 4 tot 5. Vanavond dan komen er eerst nog enkele buien voor, soms ook met onweer... maar later wordt het droger en klaart het op. Morgen, donderdag, is het wisselend bewolkt. Er is opnieuw kans op buien vooral in de middag. En het wordt dan zo'n 18 graden. De B-verkeersinformatie, er staat bij elkaar 117 kilometer file. De meeste vertraging en de langste file staan rond Rotterdam. Dat heeft te maken met een ernstige aanrijding op de A15. Ik begin met de A10, de ringoost richting Amersfoort. Daar staat voor de Zeeburger tunnel 5 kilometer... De rechterrijstrook is daar dicht vanwege spoedreparatie. Verkeer kan het beste omrijden via de westkant, via de Koentunnel. Dan die A15, Gorkenberichting Europort. Daar staat tussen knopen de Ridderkerk en Rotterdam-Charloes nu 13 kilometer. Tijdlang was de Botlektunnel dicht vanwege politieonderzoek. Verkeer kon toen alleen maar omrijden via de Botlekbrug... en dat gaf aardig wat vertraging. Ook alle wegen rondom Rotterdam zijn behoorlijk vastgelopen. Daarvan noem ik de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat voor knooppunt Ketelplein 7 kilometer. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat tussen de knooppunt... de Terbrechtseplein en Ketelplein 11 kilometer. En ook op de A4 hoogvliet voor knooppunt Benelux 5 kilometer. Maar ook andere wegen is het langzaam rijden en stilstaan. Op de A17 Doordrecht richting Roosendaal... tussen Zevenbergen en standaard buiten 4 kilometer. Er is dus een vrachtwagen stilgevallen, de rechterreishok is dicht.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 Goedemorgen, het is uh, acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Robin Haas heeft als enige Nederlands deelnemer... de tweede ronde van Wimbledon bereikt. Speelt vanmiddag dan tegen de Spanjaard Fernando Verdasco... de nummer 21 van de plaatsingslijst. 21, dat is een stuk hoger, Marcelo Misker. Goedemorgen. Maar het is ja. ook uh, niet een grasspeler, hè? Uh, nee, uh, Spanjaard, mooie jongen uit uh, Madrid. Uh, fitte speler... Linkshandig, <laughs> ja. En... Um... Hij is de nummer 22 van de wereld. Dus ja, staat een stukje hoger dan Robin Haase. Dus dat betekent een mooie uitdaging voor de Nederlander. En ja, we zitten allemaal een beetje te wachten op het moment... dat Haase een keer gaat winnen van een speler die hoger staat. Hij zei het gisteren zelf in de persconferentie. Ja, ik win nu bijna al mijn wedstrijden van jongens... die zo ja, dezelfde hoogte op de ranglijst staan. Dat is zo 58, 60. Jongens die lager staan, die verslaan altijd. Maar nu nog die spelers die boven mij staan. En dan kan hij een volgende stap maken. Ja, dus vandaag is dat een gouden kans. Hazen speelt goed op gras, serveert bijzonder sterk. Dat zagen we gisteren, 25 aces tegen die uh, Spanjaard uh, Pere Riba. En uh, Verdasco, ja, een, uh, een jongen die gisteren vijf sets moest spelen... tegen Radek Stepanek. Uh, misschien dat hij moe is, maar... Op gras is dat toch altijd uh, wat, minder, uh, ja, wat, wat, wat minder vermoeidheid dan als je bijvoorbeeld op, uh, op greffel speelt. Dus een, een, een gouden kans, maar wel een hele moeilijke kans voor hazen. Hmm. Hey, en geen uh, vervolg van is uh, Isner vandaag, hè? want ze waren nu wel snel klaar met elkaar. Althans, als ja. dan met, uh, met Mahoed. Het is uh, uh, binnen de twee uur was het uh, gisteren afgelopen. Uh, Isner won in drie sets, 7-6, uh, 6-2, uh, 7-6. En om je een voorbeeld te geven, Isner, John Isner, die Amerikaans... sloeg acht aces uh, gisteren in die wedstrijd. Vorig jaar in die elf uur durende wedstrijd, 112. Dus ja, het kon bijna ook niet anders uh, uh, dat het iets zou tegenvallen. En uh, John Isner won in straat sets uh, van die Mahu. Welke topspelers komen er nog in actie? Nou ja, Nadal speelt tegen een jong-Amerikaan Ryan Sweeting. Dat zal niet al te veel problemen opleveren. Andy Roddick, toch natuurlijk een gevaarlijke outsider, drie keer finalist. Hij speelt tegen de Roemeen Hanescu. Andy Murray tegen Duitser Tobias Kampke... En uh, ja, Venus Williams, hè, de zus van Serena. Serena die gisteren zo emotioneel was bij haar eerste overwinning op het Center Court. Dus uh, vandaag is de beurt weer aan haar zus. En uh, dat is wel aardig, die speelt tegen de Japanse Date Krum. Die is 40 jaar, uh, Venus Williams 31. Dus dat zijn uh, mm. ja, meteen de twee oudste deelnemsters uh, in het vrouwentoernooi. Ja, en Serena had het nog over allerlei problemen waarvan wij nog niets afwisten. Daar komt nog een boekje over waarschijnlijk, of niet? Dat denk ik wel, maar ik denk niet uh, tijdens Wimmelden. Uh. Nou ja, ze heeft gewoon een heel rot jaar gehad. Twee enkeloperaties, een longembolie. Um, ze heeft dus een jaar bijna niet gespeeld. Is pas zes, zeven weken geleden weer gaan tennissen. Uh, had niet gedacht dat ze hier dit toernooi zou halen. Laat staan een ronde winnen. Nou goed, dat is dan wat uh, bescheiden opgesteld. Want als je vier keer Wimbledon hebt gewonnen... en je hebt een service zoals Serena Williams... nou, dat is absoluut de beste service uh, van uh, alle vrouwen... Ja, dan, dan, dan ben je gewoon een van de favorieten. Ook al heb je een tijd niet gespeeld... Uh, maar gisteren die tranen van Serena Williams... bij haar overwinning op die Française gezaai... Uh, die waren mooi, want ja, dat zien we niet zo vaak. Hè? Vaak is het een, uh, een show in de interviews. Maar gisteren kwam duidelijk dat ze echt van tennis houdt. En dat was mooi. Ja, dat was het. Marcella Besker, dank je wel. De verkeerschaos rond Rotterdam. Hoorde u al regelmatig aan de verkeersinformatie voorbij komen. Botlektunnel richting Europort is een tijd afgesloten geweest vanwege een ongeluk. Tine de Jonge van de politie rotterdam Rijmond. goedemorgen. Goedemorgen. Inmiddels is die tunnel weer open. Hoorden we net ook al, komt er schot in de zaak? Ja, nou ja er is natuurlijk een meneer uh, doodgereden vanmorgen. Uh, die is daar verongelukt. Dus op dit moment is er nog wel een technisch onderzoek uh, aan de gang. Maar we proberen het verkeer zoveel mogelijk door te laten rijden. Een bizar ongeluk, hè? zo lijkt het. Want deze meneer uh, liep op de snelweg. Wat deed hij daar? Ja, Dat zijn we op dit moment aan het uitzoeken. We weten dat hij op de vluchtstrook stond met zijn auto. En dat hij door onbekende oorzaak op de tweede rijstrook terecht is gekomen. En dat hij daar is aangereden door meerdere vrachtwagens. Ach, oké. Okay. Het verkeer werd uh, daarna omgeleid naar de Botlekbrug, maar ook niet zonder problemen? Nee, het is nog een, een, een. Ja, het is aardig opgestroopt. Het is natuurlijk net voor de ochtendspits gebeurd en dan loopt het daar al snel vol. Ja. Enig idee hoe lang dat nog gaat duren? Nou, nu lijkt het aardig opgelost te zijn en is er gewoon sprake van een normale ochtendspits. Goed, hartelijk dank. Tine de Jongen van de politie Rotterdam, Rijnmond. Geen dank. En zo dadelijk gaan we meer eens uh, wat munten slaan. Dat doen we in Utrecht. Tenminste, Joris van de Kerkhof doet dat. Ik hoop dat wij ook verkeersinformatie hebben. Klopt dat, Jolanda van de Velden? Zou ze al naar haar stoel gerend zijn? Jolanda? Nee, helaas. Ja? Jawel! Ja, net gekomen, Lara. Met beter nieuws over de A15 van Gorcum naar Europort. Die file is duidelijk aan het minder worden. Uh, tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam-Charles nu nog 10 kilometer. Maar ja, op alle andere routes rondom Rotterdam staat het behoorlijk vast. Vooral op de A16 vanuit Breda. En ook de A29 vanuit Bergen-op-Zoom is het langzaam rijden tot, de, tot aan knoop in Vaanplein. Verder wat nog opvalt in dit rijtje is de file bij de A10 bij Amsterdam. Voor de Zeeburgertunnel richting Amersfoort 6 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Je heigt niet. Nee hè, ik trim veel. goede conditie Jolande, dankjewel. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 mantelpak, dan wel galajurk, daal je letterlijk af naar de binnenplaats van de hermitage in Amsterdam, waar een parallele sessie van theologen plaatsvindt. Houdigelaars, ben je jullie schriftgeleerd aan Pariseeën? jullie jullie de schriftgeleerd en de mensen!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 Alternatieve nacht van de theologie, die was er ook gisteren in Amsterdam. En ook daar was onze verslaggever Roepa. Door naar Joris van der Kerkhof, die slaat munten vandaag. Niet waar, Joris? Ja, met, ja de, de koningin gaat dat om drie uur doen in ieder geval. Ik was er een uurtje geleden bij hoe die munten 700 ruim 700 per minuut... uit de machine gespuugd worden. De koningin slaat vanmiddag een munt die te maken heeft met 100 jaar muntgebouw. En in dat uh, gebouw van Schrijksmunt uh, is ook het Geldmuseum. En daar zitten twee heren uh, aan een tafel... Um... Die, uh, je, het maakt niet uit welk onderwerp je ze te bespreken geeft. Uh, ze zijn het eerst niet, om, uh, niet met elkaar eens... en daarna, dan na een tijdje praten zijn ze het wel met elkaar eens. De illusie van rechtvaardigheid is uh, van belang, uh, zeiden ze uh, net. De illusie van rechtvaardigheid, als het gaat om... Uh, we, we hebben het hier wel over de munt in Nederland, maar ook over Griekenland. Als het gaat over Griekenland, welke illusie moet u wijzer worden... Je hebt het idee in de kwestie van Griekenland... Dat, dat het rechtvaardig moet worden opgelost. Maar in, in wezen is dat onze insteek niet. We moeten alleen maar zorgen dat we er financieel zo goed mogelijk uitkomen. En om de achterban, het volk dus eigenlijk, uh, uh, ja, daarin mee te krijgen... moet je ze de illusie geven dat het een rechtvaardige oplossing is. U bent de conservator, hier ook samenstellen van een tentoonstelling... naar aanleiding van 100 jaar gebouw. U bent socioloog, weet alles van sociologie en geld. Die illusie is dus... Wat u betreft volledig van belang. Nou ja, Ik, ik zou niet illusie willen zeggen. Wat, wat Marcel nu zegt, hè, dat, dat, dat, we zo, uh, dat we financieel zo voordelig mogelijk uit moeten springen. Denk nou toch eens aan dat arme Griekenland. Moeten we het Griekenlanders gebeuren of zo? Moeten die er niet leuk uitspringen? Als het in ons voordeel is, en een, een sterk Europa is in ons voordeel... dan moeten wij Griekenland helpen. We, we hebben hier nu een illustratie van hoe het uh, met onze discussies gaat. Ik ben het... Uh, uh, in die zin ben ik het wel weer met uh, Marcel eens. <laughs> ja, Oké, okay, nou, dan gaan we naar 1893. <laughs> toen ging het fout met, met Griekenland failliet gegaan. Ze werkten wel samen met een aantal landen uh, in Europa. Besloten toen om gewoon hun eigen drachme te weer, uh, weer te gaan drukken. Dat zouden ze nu ook kunnen gaan doen? Ja, het... het uh... De situatie lag toen iets anders. Uh, Griekenland maakte deel uit van de Latijnse muntunie... wat vooral gebouwd was rondom het, het muntstelsel van Frankrijk, België... Uh, Zwitserland, Italië deden daaraan mee. Maar die economieën die waren veel minder aan elkaar gekoppeld door die muntunie... dan tegenwoordig de Europese uh, landen door de euro. En als Griekenland zich niet aan de regels hield, dan uh, had dat geen nadelige gevolgen voor de andere landen. Dan zorgde dat er alleen voor dat Griekenland uh, geen uh, gemeenschappelijke omloop van de munten had in zijn eigen land. En dat daar papiergeld uh, ging omlopen wat zij met, uh, ja, tegen een steeds uh, dalende koers door de, door de, de inflatie dus, uh, uh, uitgaf. Ja, nou, misschien is een, een volgende tentoonstelling wel... jullie gaan gewoon zo door met praten, maar dan ben ik alweer ergens anders. Een volgende tentoonstelling wel over uh, de geschiedenis van de Griekse munt. Tim 9 geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het kabinet wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van fossiele energiebronnen... en steeds meer overschakelt op duurzame energie. Toch blijkt uit onderzoek nu dat de overheid producenten van fossiele energie... financieel meer steunt dan producenten van duurzame bronnen. Onderzoek is gedaan door twee instellingen. Eén daarvan is Ecovies, kenniscentrum voor duurzame energie. En de directeur daarvan is Manon Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u een verklaring voor dit uitgavenpatroon van het kabinet? Ja, wij, hebben, uh, wij gaan zo meteen het rapport uh, dat overheidsingrepen in de energiemarkt in Nederland uh, heet... gaan wij uh, overhandigen aan uh, Tweede Kamerleden. En in dat rapport hebben wij een kaart gebracht... waar overheidsinterventies plaatsvinden in het Nederlandse energieveld... in fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing. En wat we gezien hebben is dat eigenlijk door de jaren heen... die maatregelen gegroeid zijn... Die zijn niet zomaar verleden jaar opgesteld. Die zijn eigenlijk over de laatste tien, vijftien jaar in het leven geroepen. En die maatregelen waren waarschijnlijk op het moment... dat elke maatregel in het leven is geroepen, juist op dat moment. Maar als je ze nu allemaal bekijkt, is de vraag... Is of ze nog wel actueel zijn voor de situatie vandaag. Ja. Mm, maar dat levert natuurlijk uh, ten opzichte van de wensen die uh, kabinetten hadden. En ook dit kabinet heeft een flinke achterstand op, hè? Uh. Ja, dat zou je inderdaad als een conclusie kunnen trekken als je, als je het allemaal even bekijkt. En wat wij hebben gedaan samen met CE Delft, dus dat was het andere adviesbureau waar we mee samen hebben gewerkt. We hebben de feiten op tafel gebracht en dat is ook onze taak als een onafhankelijk adviesbureau. En dan zou je inderdaad kunnen concluderen dat we niet helemaal klaarstaan om onze klimaatdoelstellingen in Nederland te halen voor 2020. Niet helemaal? Ja, ja inderdaad, niet helemaal. Of helemaal niet? Nauwelijks. Nou, nee, we, we zijn natuurlijk op weg. We hebben als doelstelling om in 2020 14% van onze energie uit duurzame energie te halen. Vandaag de dag is dat 4%. Maar als je kijkt hoe lang ons dat heeft geduurd om naar die 4% te komen... dan zou je kunnen veronderstellen dat als we met dezelfde snelheid doorgaan... dat we er niet komen. Nou, zijn Mark Rutte in verkiezingstijd. Uh, niet voor windenergie te zijn, want windmolens draaien niet op wind maar op subsidie. Ik bedoelde te zeggen dat windenergie duurder is dan fossiele energie. en niet kan concurreren. Uh, geeft het toch ook een beetje aan uh, dat het veel woorden zijn, maar weinig daden. Nou, zo, dat, dat, die conclusie zou ik zo niet willen trekken. Maar wat wij hebben gedaan in dit rapport is... we hebben eigenlijk alle kosten in kaart gebracht. En als je ook externe kosten meerekent... zijn er de lasten voor milieu, eh, kosten voor ongelukken enzovoort... dan zie je eigenlijk dat eh, de kosten van fossiel duurder zijn... hoger zijn dan, men de, dan we denken. En de kosten voor duurzaam eigenlijk niet zo hoog zijn. Dus het, het speelveld ziet er een beetje anders uit als je alles meerekent. En dat was de, de doelstelling van dit rapport. Nou, hoopt u natuurlijk dat uw rapport niet ergens onder in een la belandt? Gaat u daaraan doen om um, de politiek uh, te overtuigen om iets te doen met de inhoud van dit rapport? Ja, uh, natuurlijk willen we graag dat, uh, dat het rapport gelezen wordt. En uh, we hopen dat uh, uh, de Kamers er iets mee gaan doen. En dat, ze, dat ze daarnaar luisteren. En nogmaals, het, het hebben van de feiten is altijd het begin van uh, wijze beslissingen. Ja, maar die kun je ook negeren als je dat wil. Ja, maar als, uh, als we die feiten op tafel leggen en we staan er met verschillende partijen, dat zijn we zo meteen ook uh, als, we, als we het zo meteen gaan overhandigen. Uh, de Groene Zaak staat ook bijvoorbeeld ook, en die vertegenwoordigen toch duurzaam ondernemen in Nederland. Als je daar met verschillende partijen staat... en ook verschillende rapporten die tegelijkertijd uitkomen... dan hopen we dat onze wijze politici daar de juiste beslissingen uitnemen. Ja, maar blijft het dan niet, niet alleen bij hopen? Want klimaatpolitiek, het is niet zo populair. Zelfs de subsidie voor zonnepanelen is er alweer helemaal af. Waarom denkt u dat het beter gaat worden? Ja, u uh, heeft helemaal gelijk, het is niet zo populair. En dat uh, betreuren wij natuurlijk als uh, kennisinstituut in duurzame energie. Uh, wat we ook hopen te, te bewerkstelligen is uh, een andere business case voor duurzaam neerzetten. Uh, op dit moment denkt, uh, de, de, denken een hoop mensen dat het of de economische crisis moet zijn of duurzaam. En dat moet niet zo zijn volgens ons. Uh, de, de, de business case voor duurzaam uh, is een goede business case. En als je die goed maakt en de feiten op tafel legt, dan hopen we dat er naar geluisterd wordt. Precies. Duurzaam kan geld opleveren. Duurzaam kan goedkoper. Dat is de beste reclame. Zeker. Nou, goed. Als nu die boodschap dan over te brengen. En dat gaat u doen. Directeur Manon Jansen van Ecovies, kenniscentrum voor duurzame energie. Hartelijk dank. Dank u wel. Tot uh, zover dit uur. Na negen uur gaan we verder. Het Radio 1 Journaal. Dan hoort u meer over die problemen bij FNV. En over het pensioenakkoord. Waar de bonden het dus nog helemaal niet over eens zijn. En we proberen wat meer te weten te komen over uh, de cyberaanvallen... die uh, voor heel wat problemen zouden kunnen zorgen in Nederland. Als ze er zijn. En daar zijn we niet goed op voorbereid. De overheid althans. Hoort u zo mee over.